10 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Het kabinet trekt naar verwachting tot 2030 bijna 1 miljard euro extra uit voor vergroening van de land- en tuinbouw. Haagse bronnen bevestigen berichten hierover in de Telegraaf en het AD. Het extra geld wordt uitgetrokken in verband met het klimaatakkoord. Daarover wil het kabinet nog voor de zomer de knoop doorhakken. En daarnaast moet het kabinet maatregelen nemen... om de CO2-uitstoot terug te dringen... zoals de rechter heeft bepaald in de urgenda Het Geld is dus voor boeren in veenweidegebieden... vanwege droogte ingrijpen nodig is... en een stoepregeling voor varkensboeren. Iran zegt dat de kansen op diplomatieke banden met de Verenigde Staten... voorgoed zijn verkeken nu het Witte Huis nieuwe sancties heeft aangekondigd. Dat schrijft een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter. Gisteravond voerde president Trump de sancties in... als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse drone voor Iran vorige week. De VS zou voor miljarden aan Iraanse goederen hebben bevroren. Trump noemt de maatregelen stevig, maar proportioneel... en hij sluit nieuwe sancties niet uit. Albert Heijn heeft korte tijd de kampen gehad met een grote kassastoring. De boodschappen konden alleen nog via de zelfscanners worden afgerekend. Albert Heijn heeft de reguliere kassas herstart en dat bleek te helpen. Tientallen vestigingen zijn weer open. Volgens Albert Heijn had de storing niets te maken met de grote storing bij KPN van gisteren. Twee weken geleden had Albert Heijn ook al te maken met een grote landelijke storing. En de schade liep toen in de miljoenen. Het weer, vrij zondig, zeer heet, 30 tot 36 graden. Mogelijk steekt er op de stranden een zeewind op. Morgen in de kustprovincies wat koeler en in het noordwesten mogelijk wat bewolking. Het wordt morgen 21 graden langs de kust tot 35 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 eens Lief, dankjewel. Namens de OV-medewerkers en Sieren. Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in Zierwijk. We zitten nu rechtstreeks in de uitzending, een live uitzending. En uh, dat doen we vanuit de studio op het Gastheusplein. ...en ik heb een hele bijzondere gast tegenover me zitten, dat zal ik zo meteen vertellen... ...maar dit is programma ZFM Oud Zandvoort... ...en we gaan gezellig een uurtje praten met een heel bijzonder mens. De techniek wordt verzorgd door Koor mijn naam is Pieter Jouwstra. ...en het zonnetje schijnt buiten en dat hoort ook naar al die regen... lekker die regen eventjes, maar het moet niet te lang duren... ...het zonnetje schijnt en het is genoegelijk weer, dus ga erop uit... ...maar luister eerst eventjes naar die bijzondere man... Want onze gast vandaag is Willem Buchel. Wim Buchel officieel, maar hele zon voor te zeggen Willem. Eh, maakt het voor jou niet uit, hè? Wim of Willem. Nee hoor. Nee. Wim, ik vind het fijn dat je hier bent. Eh, ik denk dat het uur te kort is om jouw leven te beschrijven... wat je allemaal hebt meegemaakt en wat je gedaan hebt. Laten we dus bij het begin beginnen. Eh, je bent op 22 maart jongsleden 80 jaar geworden... Dat is je niet aan te zien. Je ziet er 20 jaar jonger uit. Hoe doe je dat, dat je er zo jong uit blijft zien? Ja, dat zal wel in de genen zitten, denk ik. Mijn moeder die, die is bijna 86 geworden. En die zag er ook nog vrij jong uit. Dus ik gooi het altijd maar op de, op de genen. Komt het door de sport misschien? Zou misschien kunnen, maar de sport is ook zo dat het heel veel van je lichaam natuurlijk uh, vergt. Dus je zou er ook heel oud uit kunnen zien. Ik heb me de afgelopen dagen wel eens afgevraagd... hoeveel zonvoetsen jongeren en meiden jij hebt opgeleid in jouw school. Dat moeten er honderden geweest zijn. Ik denk, uh, Pieter, dat het wel een paar duizend zijn. Dat bedoel ik. Ja, vanaf uh, de tijd dat ik begonnen ben... ...totdat ik uh, geëindigd ben, heb ik heel, heel, heel veel met plezier jeugdjudo gegeven. Hoe kom je dan met die start met judo? Want tenslotte was je als, als jonge man was je heel goed in voetballen. Uh, je speelde nog zelfs hoog hoger, militair elftal, heb je nog uh, nationaal gespeeld. Waarom dan opeens die overstap op judo, jiu-jitsu en dergelijke? Ja, dat is een uh, hele goede vraag. Dank je wel. Uh, Vroeger eh, op school deed ik in de klas mijn best. Maar echt het huiswerk maken, dat zat niet in me. Want de tas die ging met een klap in de gang. En eh, ik was altijd voetballer. Altijd aan het voetballen op straat. En in veldjes. En noem allemaal op. En, uh, Dat ik... deed je in Nijmegen. Want daar woonde je. Nee. Ja. ja daar ben ik, uh, heb ik gewoond tot mijn elfde jaar. Ja. En mijn vader die was uh, ambtenaar bij de overheid. En die was belast met uh, afbraak en opbouw van vliegvelden. Dus ik kwam gegeven om ik in uh, Geelse Rijen te wonen. In Rijen. Ja. En uh, ik speelde na de oorlog in de jeugd. Speelde ik bij VVV. Samen met Jantje Klaas. Dus Jantje Klaassen zat ook bij mij op school. En wij speelden samen toen al in de A1. Dat was vrij hoog. En toen ben ik eh, op jonge leeftijd dus eh, in rijen komen te worden. Dus door de werkzaamheden van mijn vader. En eh, toen kwam ik al gauw bij de tweede klasse RAK terecht. En eh, van het derde en het tweede kwam ik toch op een gegeven moment in het eerste. Onder andere met Jantje Broijmans, een hele bekende voetballer geweest. Wat Neemal. speelde je? Was je voor Rechts buiten Rechtsbuiten. Rechts je kon hard lopen? Ik kon hard lopen, ja. Ja. Een goede voorzet te geven. Eh, enorm. Een soort Sjaki Zwart. Ja, dat geven en lekker eh, doeltje, korreltjes maken. Maar eh, als ik zie momenteel, zoals de jeugd, trainingen krijgt... dat was in onze tijd niet, joh. Wij moesten het gewoon hebben van, van, van het straatvoetbal. Daar ja. moesten we het van hebben. Maar je, je, je was sportief als jongeman. Hoe kom je dan op een gegeven moment op een SIOS terecht? Ja, dat is een, ook weer een goede vraag, uh, Pieter. Uh, 10 januari 1950 kwam ik uh, militaire dienst bij de luchtvaarttroepen. En uh, ik vond sporten vond ik geweldig. Dus uh, ik kon daar geen kwaad doen. Ik speelde in het uh, kompieselftal, bataillonselftal. En uh, toen ik dus uh, mijn bestemming kreeg... vliegbasis Schilserij, waar ik onder andere woonde... was mijn bestemming om uh, sportinstructeur te worden. En zo is dat eigenlijk mijn beroep geworden. Dus ik wist... Op de middelbare school echt niet wat ik wilde gaan worden. En door de militaire dienst ben ik dus sportinstructeur geworden. En uh, ik kon beroeps worden Maar mijn vader zegt, moet je niet doen. Die werkte dus uh, bij het militaire apparaat. Hij zei, jij moet naar Sios gaan. En zo ben ik in Overveld Sios. wat was, Sios? Uh, ik had alleen een boekje. Okay. Alleen een boekje. En deze omgeving kende ik helemaal niet. Dus toen ik hier kwam op Duinlust. Nou, dat was uh, fantastisch natuurlijk. Jij gaat naar Sios hier in Bloemendaal. Er gaat een wereld voor je open. Allemaal sportmensen. Wat gebeurt er met jou dan? Nou, het is namelijk zo dat uh, in uh, 1953 uh, word ik aangenomen en goed getest uh, voor het Sios. En dat was fantastisch. Je weet het gebouw staat er nog steeds. Het is geen Sios meer, maar Duinlis staat er nog steeds. En uh, het was een internaat dus het was uh, fantastisch dat was met uh, eens even kijken uh, we hadden uh, eerst en tweedejaars we hadden drie klassen drie klassen van twintig dus zestig uh, 120 uh, studenten nou ja dan verblijf je daar uh, twee jaar ik had die militaire dienst al op zitten dus voor mij was het uh, uh, wat makkelijker als de jongens die uh, natuurlijk dit nog niet gewend waren want je was daar toch aan een bepaald regime uh, onderworpen uh, je moest s'avonds uh, om elf uur lichten uit en uh, pitten en en smiddags was het warm eten. En daarna uh, moest je ook verplicht gaan slapen. Omdat de opleiding was toch uh, vrij uh, zwaar. Maar dan kom je daar een hele kleine man tegen. Een docent. Want we denken allemaal dat meneer Nauwelaars een grote brede man was... maar dat was maar een heel smal tingemangetje. En die kom je er tegen als docent. Ja, je moet zo zien, het Sios bestond toen uit twee gedeeltes. Dat was het eerste jaar, dat was dus uh, de algemene vorming... dus voor algemeen sportleider. En het tweede jaar gingen we ons dan specialiseren. En omdat uh, diverse jongens voetballers waren... waar we altijd in onze vrije tijd een partijtje aan doen, het doen... en Nauwelaars deed, uh, deed daar graag mee. Maar het was maar een klein, smal mannetje... Ja, dat was een klein uh, keertje razend vlug. Ze noemden hem vroeger bij HBS in de Haag Duikelaatje. Want hij kon al goed valbreken. Dus, uh, en uh, in het tweede jaar was het zo dat uh, Nauwlaas had eigenlijk geen leerlingen voor uh, het judo-onderdeel. Het was jujitsu en judo-specialisatie. Uh, en diverse jongens, uh, zoals uh, Aad van Heuvel, bekend van uh, de televisie. En uh, mijzelf vroeg hij, jongens, uh, jullie zijn nogal stevig enzovoort, kom uh, bij mij in opleiding. Dat vonden we leuk, dus vandaar uh, de voetballerij uh, niet doorgezet om trainer te worden. Maar doorgegaan in, uh, in de jujitsu en judo specialisatie. Oké, okay, maar dan heb je dat. En dan zegt uh, na afloop van Sios, uh, waarom niet nou laatst gaat ook een eigen sportschool. Uh, Willem, uh, je hebt niets te doen, kom eens bij mij werken. Nou, zo lag het niet helemaal, want uh, je moest uit het goede hout gesneden worden, mocht je bij meneer Nauwlaas assistent worden. Meneer is het. Meneer, meneer, ja toen was het altijd nog meneer. En uh, zijn assistent ging weg en hij zegt, uh, Willem, zorg dat je slaagt. Hij zei, dan kan je bij mij beginnen. Nou ja, dat was natuurlijk een mooie voortopleiding. Gezien dus ook de sportschool die ik op een gegeven moment in mijn gedachten had om te openen. Om daar dus nog meer praktijk op te doen. Meneer noulins was natuurlijk een beroemdheid op dat moment. Want ik heb begrepen dat hij ook de oprichter was van de Nederlandse bond, de judo-bond. Ja. Hij was een van de oprichters. En uh, hij had een enorme functie in het internationale judo. de internationale judofederatie. Daar zat hij in. Hij zat in de Europese unie Hij was directeur sportief. En uh, hij had al een enorme naam. Ja, dat klopt. Hoeveelste dan is hij? Nu is hij tiende dan. Leeft hij nog? Hij leeft nog. Hij is, uh, naar nou, ik meen, 93 jaar. Zo. Maar hij heeft wel enorme problemen met zijn heupen. En uh, het lopen is heel moeilijk, maar hij leeft nog steeds. Toch een geweldig man. Ja, ja. Belangrijk geweest voor de hele judo van Nederland. Ja, en ook internationaal natuurlijk. Waardoor Nederland dus ook altijd uh, in de bekendheid uh, kwam te staan. En vooral omdat we natuurlijk in die tijd, uh, nou ja, top judoka's hadden. Hè? Ja. We, we gaan de, de sportschool, want jij bent bij Nauwelaars dan uh, bezig als assistent. En uh, in je hoofd zit nog steeds een eigen sportschool in Zonvoort of in de regio. Hoe is dat zo gekomen? Nou, het is namelijk zo. Op een gegeven ogenblik wil je dus voor jezelf beginnen. En ik uh, kreeg uh, verkering uh, met een uh, Rotterdams meisje. Dat was Aati van Dalen. En uh, ja, dan nou wil je toch in uh, Rotterdam gaan beginnen. Een grote stad. Dat is natuurlijk ideaal uh, voor een sportschool. En ik uh, kreeg een ruimte onder een moderne katholieke kerk in Overschie. En op het allerlaatste moment... Uh, kwam waarschijnlijk uh, meneer Pessoer erachter... dat ik uh, niet van zijn geloof was. En uh, op een of andere manier... ging die ruimte niet door. En ik had zonen van burgemeester Van Venema op les. En Van Venema die was altijd nogal vooruitstrevend... De burgemeester als burgemeester Van Zandvoort. Burgemeester. Burgemeester van Zandvoort. En uh, die had al tegen mij gezegd... Ik zou het geweldig vinden als jij Zandvoort zou kiezen als je domicilie... en eh, daar een sportschool wil gaan beginnen. Maar vooral voor het eh, judo en vooral voor het jeugdjudo. Nou, en eh, zo ben ik eh, in eh, 1957 eh, naar Zandvoort gekomen. En waar ben je in Zandvoort dan begonnen? Ja, ik geloof dat de volksmond altijd spreekt over school B. Hè? Ja. Dus wij kennen dat hier nog het... als het afgebroken gemeenschapshuis. Precies. Maar daar ben ik begonnen. En hoeveel kinderen had je meteen in het begin? Nou, de kinderen, het ging al uh, meteen snel. Ja, het ging snel. Uh, jeugdjudo, dat werd toch wel uh, populair. En ik had er natuurlijk enorme ervaringen opgedaan bij Nauwelaars. Want in die jaren kwam pas het jeugdjudo uh, als onderwijs naar voren. Maar was het een hele dagbezitting Elke dag, zeven dagen in de week of niet? Uh, ja, wilde je wat verdienen, dan moest je wel zeven dagen in de week werken. En ik deed dus naast uh, het Jeugjudo uh, Jiu Ik deed judo voor senioren. Ik deed damesgymnastiek. Uh, je moest al alles moest je doen, natuurlijk, om, uh, om aan je centjes te komen. Ik was sportinstructeur uh, van uh, het korps hier in Zandvoort. Politiecorps. Politiekorps. Ik ben dat geweest van uh, Bloemendaal. Ik ben dat geweest van Heemstede. Dus alles moest je aanpakken om aan je centjes te komen. Maar hoe lang heb je gezien in school B, want daar ben je... Eén, seizoen. Een... Eén één ja, seizoen. En waar ben je toen naartoe gegaan? En uh, toen moest ik daar weg. Er kwam een andere bestemming. Zoals je weet kwam daar het uh, VVV-gebouw uh, in die tijd werd daar gevestigd. En uh, ik kreeg een tip. Er was een grote tuinzaal van Hotel Bodemerg. En die tuinzaal die uh, kon ik huren. Maar dan ik... even, even uh, voor de luisteraars... Uh, hotel Bolenmeer dat bestaat niet meer. Nee. Uh, maar tegenover een politiebureau-officier. Ja, ja, precies. En, en dan moest je een smal pad naar beneden lopen. Je ja. kon ook vanuit de Zuiderstraat. Nou, de, de hotel-eigenaar uh, vond het niet leuk, natuurlijk, om dat pad van de Hoge te gebruiken. Dus we hadden een eigen ingang via het Zuiderstraatje en daar euh, nou ja, was een hele grote ingang en dan ging je nou ja het was allemaal nog in die tijd provisorisch twee maar je kleedkamers had dus, je ja twee kleedkamers je hadden we gemaakt en euh, dan hadden we ruimte waar een uh, vaste mat in lag nou ja en uh, alles bij elkaar uh, moest ik natuurlijk in dezelfde trend doorgaan als in de school waar ik begonnen was en je was de enige judo school in Zandvoort. ja de enige en dus eigenlijk enige... kwam naar je toe en de enige sportschool in die tijd. ja, uh, Dus dat was volle bak. Maar daar heb je ook niet lang gezeten. Jawel. Daar heb ik toch wel uh, gezeten. Tot, uh, eens even kijken. Ik kwam er in 1958. En uh, ik, ben er, ik heb er gezeten. Tot zo'n beetje 66, Want toen uh, kreeg ik dus. Uh, de ontwikkeling voor mijn school. Ik had een stuk grond. Uh, toegewezen gekregen. Aan de uh, aarde van de molenstraat. Ja en ik moest dus uit die ruimte. Dat werd allemaal afgebroken. Dus de gemeente heeft me geholpen dat ik tijdelijk nog in de Karel Doman School kwam. Ook nog? Dus daar heb ik ook nog even gezeten. Maar toen begon men met de bouw van de school. Dus ik denk, nou ja, dat is tijdelijk. En uh, toen is er een, uh, een hele mooie sportschool gekomen die er nog steeds staat. In 1968, toen ben je met de nieuwe sportschool begonnen. Ja, dat klopt. Groot feest. Ja. Heel Reden er gewoon een grote opening met ja. de burgemeester erbij. Ja, burgemeester Nabijn heeft hem geopend. En dat was niet alleen een sportschool. Je kreeg er ook een sauna bij. En zelfs een scoresbaan. Ja. We zijn begonnen, Pieter, met, met de, de sportschool op zichzelf. He. Getekend nog door de architect. Dat was Gies Sterrenburg. En bij een sportschool hoorde ook een sauna. Dus een jaar na de hand de sauna erbij. En na de hand was er een meneer in Zandvoort... die was nogal erg uh, op uh, scores uh, belust. En die zei, je moet een scoresbaan gaan, gaan bouwen. Je en die meneer weer... zit, die zit tegenover me. Ja, ik ken hem toevallig. <laughs> maar je was weer de enige die een scoresbaan had in Zandvoort. Ja, totdat weer uh, het Caldorado in die tijd... die begon ook weer met twee scoresbaanen. Ja. Toch was je vooruitstrevend. Ja. Je school die je dan hebt laten bouwen in 1968... Uh, dat was een enorm experiment toch. Want het was een groot gebouw en je moest het volzetten elke dag. Uh, een, een belevenis, maar je hebt de hele Zandvoortse jeugd een beetje langs zien komen. Daar kon je nooit alleen doen. Je had ook een eerste assistent, geloof ik. hè, uh, Hans... Uh... Ja, uh, ik weet wie je bedoelt. Je bedoelt Hans Klouting. Ja, Hans Klouting. En uh, toen ik in de Zuiderstraat uh, les gaf... was een van mijn leerlingen was Hans uh, Klouting. Maar die jongen die was zo verschrikkelijk goed in, uh, in het judo... en in de sport in zijn algemeenheid. Dan heb ik gezegd, jongen, jij moet naar Sios gaan zeg, je moet een opleiding gaan volgen. En als je klaar bent met Sios... dan kun je bij mij altijd even beginnen als assistent. En hij is naar Sios gegaan. Hij is geslaagd. en Het was een enorme goede sportjongen. Dus hij heeft mij geholpen. Want ik had ook nog een uh, dependans in Heemstede. In Heemstede gaf ik ook nog uh, jeugdjuw. Toen had ik het ook ontzaggelijk druk. Dan zat ik in de dreefschool. Op de maandag uh, na schooltijd. Dus van 4 tot elf. En uh, op de hele woensdagmiddag en woensdagavond. En op de don... Uh, uh, ...zaterdagmorgen en zaterdagmiddag. Dus uh, Je had het druk. We hebben, ja, ik had het ontzaggelijk druk. En je was bekend toch in het hele judo wereld hier... ...want ik herinner me dat beroemdheden als Gezink en Ruska... ...die op Sidos aan het trainen waren... ...dachten, kom, we gaan even koffie drinken bij Willem Buchel. ...en dan door de duinen renden over het visserspad... ...om bij jou koffie te komen drinken. Je was bekend. Ja, ik uh, was bekend geworden omdat ik uh, vanaf uh, 1955, dus na het CIO's, direct na het SIOS... slaagde gewoon voor mijn nationale beginlicentie, uh, dus een licentie C, uh, als scheidsrechter. Maar als scheidsrechter, judo scheidsrechter, uh, uh, scheen ik dus uh, dermate aanleg te hebben... dat ik dus daarin groeide en in uh, 1956 al voorzitter was van de Nationale uh, Scheidsrechterscommissie. Uh, Laten we daar eens even op doorgaan, want... Ja. Je bent ben natuurlijk enorm beroemd geworden met een scheidsrecht. Niet in Nederland, maar ook in Europa, in de hele wereld. Ja, ik moet uh, dan wel eerst beginnen... Uh, om alle complimenten natuurlijk aan mijn ex-vrouw te geven. Dat is Ati van Dalen. Want uh, zonder haar had ik dit nooit uh, zo... Ver kunnen komen. Omdat uh, ja, je had vervanging nodig, natuurlijk, voor, uh, voor al je lessen. En uh, ja, het kostte enorm veel tijd. Ik ging eerst zegt natuurlijk in Nederland. En dat was uh, bijna ieder weekend. Uh, dan uh, ga je dus op gegeven uh, slaag je voor je Europese licentie. En uh, dan, uh, dan krijg je alle Europese uh, wedstrijden. Dus dat zijn interlands en dat zijn de Europese kampioenschappen. En uh, aartoe en, en noem maar op. En uh, in 71 slaande ik voor mijn internationale uh, uh, scheidszetterslicentie. Wat was moet je ja. daarvoor doen? Moet je weer allemaal boeken leren en dergelijke? Ja, je moet je reglementen moet je sowieso natuurlijk uh, goed kennen. En ik uh, werd ingezet meteen op de wereldkampioenschappen in Ludwigshaven. En de commissie die oordeelt over je. Nou ja, ik uh, slaagde En dan kom je in die molen te zitten. Want dan ga je ook uh, natuurlijk buiten Europa. Ga je ook nog eens een keer de wereldkampioenschappen scheidsrechter. En ik heb ook nog uh, in 1984 de Olympische Spelen geleid in Los Angeles. Dus dat is een, een hele ervaring. Je komt overal. Ik was ook uh, vaste scheidsrechter bij de militairen. En uh, militairen dat was geweldig. Dat was twee weken. Dat was vijf dagen scheidsrechter. Uh, uh, tien dagen had je, had je vakantie. En die mensen die organiseerden alles. Want normaal zag je nooit zoveel. Je vloog naar een... Uh, Stad toe, hotel in, uh, scheidsrechter. En je moest weer zo gauw mogelijk natuurlijk uh, weg. Maar met die militairen, dat, dat, was, uh, dat was fantastisch. Is er ooit wel een poging gedaan om jou om te kopen? Nee, nee, nee, nee. Uh, judo is natuurlijk een, een onbetaalde sport. Ik heb zoveel respect voor judoka's die zo hard moeten trainen. Die tinker harde harder trainen dan, dan, dan echt als een voetballer, als een betaald voetballer zelfs. En ze krijgen geen cent. Dus uh, wij kregen ook niks, we kregen alleen de onkostenvergoeding, het vliegen en het hotel, maar voor de verdere rest uh, kost het je alleen maar geld. Denk alleen maar aan de vervanging uh, waar ik voor moest zorgen. Precies. Maar het is natuurlijk uh, ook een, uh, als je iets goed kan en je wordt overal uh, gezien als een goede schrijver. ja dat vind je gewoon voor jezelf al geweldig. Even je ervaring met de Olympische Spelen, hoe was dat? Nog eens dus? Fantastisch. Ja. Fantastisch. Uh, ik had daar het geluk uh, dat ik er uh, drie weken mocht zijn. En uh, in die periode, vooral de Olympische Spelen, als je dan die Amerikanen meemaakt. Pieter, dat is ongelooflijk. Wat een gastvrijheid. Wat een vriendelijkheid. En er was een de meneer, Raus. De naam zegt dat het al. Dat zal wel van een Duitse uh, voorfamilie zijn geweest. En die was uh, voor ons verantwoordelijk. En uh, nou, van de ene partij naar de andere partij. Je kwam bijvoorbeeld uh, in een botenhuis terecht op het strand. Nou, ik heb daar nooit zoiets moois gezien. Daar kom je normaal niet. Daar moet je member voor zijn. En uh, in Bel Air kregen we afscheid. Nou, Bel Air, dat ligt, uh, uh, je weet, in de, in de bekende wijk uh, daar in Los Angeles, dus Beverly Hill. En uh, nou, nah, joh, uh, uh, ongelooflijk. Je komt er een boek van schrijven? Wel. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. We gaan weer even naar de muziek toe. Ja. Vic Dana met de Red Roses voor Blue Lady. Een beetje een zwijmelnummertje op dat uh, mooie zaterdagmiddag. Pieter? Ja. Uh, lieve luisteraars, uh, dit is het programma ZFM Oud-Zandvoort. Uh, we zitten hier in de studio met Willem Buchel te praten. En ik krijg het als Spaans benauwd als ik al zijn activiteiten hoor die hij gedaan heeft en nog steeds doet. En denk ik dat ik het druk heb, maar hij heeft het tien keer drukker. Ongelooflijk wat deze man allemaal tot op heden heeft meegemaakt. We hebben het net gehad over zijn uh, grote internationale carrière als scheidsrechter. Je bent uh, lid van verdiensten van de Judo-bond. Uh, je hebt... Wie bent de ridder in de orde van Oranje? Nou, zo, je hebt zo gigantisch veel medailles al ontvangen voor al je werk wat je gedaan hebt. Maar we gaan even terug naar Stondvuster. Ik kom jouw naam ook tegen bij de branding. Die kampeerplek. Uh, Hoe ben je daar gekomen? Nou, dat is een, een leuk verhaal. In 1959 werd mijn eerste zoon geboren, Rob. En uh, zomers uh, was er in mijn sportschooltje echt helemaal niks te verdienen. En ik was uh, bevriend met uh, Pieter Mes. En Pieter Mes, die had uh, strand, en dacht ik uh, 21. En die zocht een uh, badman. ...want Batman... ...die uh, moest op dat moment... ...van de gemeente uit gediplomeerd zijn... ...en ik had mijn zwemonderwijzersdiploma... ...dus ik was gediplomeerd... ...dus ik met die boot in zee... ...nou ja, ik snapte er helemaal geen reet van... ...want ouwe, ouwe Jaap de Mes... ...die heeft alles me nog uitgelegd... ...en uh, ja, hoe het zat... In je hand. Met, uh, ja, met de toeter in de hand en eh, zorgen dus eh, dat de badgasten veilig waren. Maar ik had helemaal nog geen verstand van hebben vloed hoor. Want op een gegeven moment moesten ze me terughalen. dan was ik veel te ver eh, af, afgedreven. Maar eh, ik zat ook in een pokerclubje. Met Cor Schout, een gemeente ontvangen. Met Fritsje Rinkel en eh, consorten Pietje Kerkman. Dat was eh, zo'n zo leuke club. En uh, G. Koning, dat was een bekende judeleraar in Amsterdam. En die uh, zei tegen mij: Hij zei, God heb je geen relatie bij uh, de gemeente Zandvoort. Want ik wil uh, met Pinksteren op kamp met mijn uh, judoka's. Dus uh, ik hem uh, uitgenodigd, laten uitnodigen bij Koor Schouten. En dat was uh, de gemeente ontvangen. En die, daar was ik mee bevriend door het pokerclubje. En die zegt ja, hij zeg, wij nemen nu de branding over. Dat was uh, in particuliere handen. En de gemeente en waar, die Waar was de branding? In. Boulevard, nog meteen niet. bij de rotonde. Ja. Bij de rotonde rechts. Die ligt er nog steeds? Ja, die Doe. ligt er nog steeds. Dat was uh, een heel bekend en beroemd uh, tentenkamp. Toen dus zei hij ja, ik vind het wel goed. Hij zegt maar, ik zoek een uh, beheerder. Nou zeg ik, hey, koning, die zit er naast je. Hij zei, Bart, hij, zei, Willem, zou je dat kunnen? Ik zei, nou, ik heb er toevallig nog een opleiding in gehad ook, via het Sios. En uh, nou ja, zo kwam ik uh, dus in een uh, partijbaan terecht bij, uh, bij de branding. En dat was natuurlijk uh, geweldig. Maar ik kan me herinneren dat jij ook de zeereep hebt gedaan. Ja, de branding die was uh, precies hetzelfde verhaal. Dat heb ik twee jaar gedaan, 60, 1960 en 1961... En in 1962 uh, ging de familie van Bremen, die, uh, die moest weg. Dat heette toen Dennedal. De gemeente nam het over. En uh, ik kreeg uh, met Aati samen dus... Uh, uh, het beheerschap over de zeereep. Dat werd dus de nieuwe naam. En het was dus uh, voornamelijk uh, vaste caravans. Met ook een gedeelte waar losse caravans kwamen. En het voortrein werd ook nog eens een keer volgezet uh, met tenten. Dus het was, uh, nou ja, ik werkte voor, uh, of we werkten voor de gemeente om te zorgen dus dat de nodige centjes binnenkwamen. Een belevenis, de zeereep? Fantastisch fantastisch. Je leerde daar de Amsterdamse mensen kennen uit de Jordaan. Het was, ik heb het er gisteravond met, met met zingen nog uh, over gehad. Uh, er was een mevrouw die, die zong echte Amsterdamse liedjes. Nou, dat was bij ons in de grote vakantie. Iedere vrijdagavond en zaterdagavond was het feest op die, op die camping. Dus ik ken dat allemaal. Het, het zijn echt uh, mensen die, uh, ja, die dermate enthousiast zijn. En het ligt ook aan hun afkomst, aan hun opvoeding en waar ze opgegroeid zijn. En het is echt allemaal... Uh, uh, ja gezellig. En naast je had je nog de kabelloos ook staan? Ja. Heb je die nog wel eens gebruikt? Uh, nee, maar er is wel een keer een feest geweest uh, voor Biafra. Dat is nog eens uh, door, ik dacht, ik weet niet meer, uh, Zandbergen, Ruud Zandbergen, dacht ik. Ruud Zandberg was het geloof ik, die had daar de leiding. En uh, op een gegeven ogenblik uh, zat Henk Zandberg bij me, zijn vader. En toen werden we geroepen, er was uh, knokken in die, in die uh, kabeloos. Dus daar, hebben we, uh, nou ja, daar zijn we naar binnen gegaan. Nou, nou, nou, nou, dat was met een feest, daar is echt niet te geloven. Maar het is allemaal goed afgelopen. Jij werd met de recht, heb ik begrepen. Er kwamen een paar jongens op je af van we zullen je even. Ja, met bierflessen al volle bierflessen. Die zouden even mijn kop in slaan. Nou, daar kwamen ze wel achter. Die komen niet meer terug. Nee. Die komen, nee. We gaan die weer komen even terug. naar de muziek Willem. Holland, land van water en bloem. Holland. Met je zee van woningnood, met je politiek, van de regen in de druk. En hup de pup, we hebben de cup. kom laten we vrolijk deze Holland. Met je kopen op de lat, in de olie, met je rijke dubbele bodem, schat. Met we gaan nog niet naar huis en kameraden hand in hand, moeder wat een vader land.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 Volg gediplomeerde me geschifters Waar je kleur mag bekennen van oranje tot rood En mag vrijen met de vrijheid, ook koken voor je ter dood Holland, met je niet kopen aan de deur Holland, met je flat roze geur En je manen schijnbare burgerlijk fatsoen Want dat kan je niet doen, dat mag je niet doen Want kijk daar groeien de buren voor oh, die tochters wiebel bruit, om die Duitse markt in onze handen Alle minas, kabouters, de fabeltjes Frans. Moeder, wat een vader, Holland, maar ik kan je niet missen. Moeder, wat een vader, man. En het was Doris met het nummer Holland. Ja, lekkere muziek. Uh, dit is dus het programma ZFM Oud Zandvoort. En we praten vandaag met Willem Buchel. De enige echte Willem Buchel. En we hebben al heel veel kunnen genieten van zijn verhalen over het verleden. Uh, het laatste blokje waar wij het over hadden... dat was uh, toch de, de camping, de zeereep. Maar dan zit je daar bij die Amsterdammers... en, uh, en je hoort de verhalen, je hoort de muziek... En je bent toch een beetje een feestfiguur, Willem. Want als er een feestje is, dan moet je erbij zijn. Nou, dat is uh, natuurlijk zo dat als je daar woont... Wij woonden daar ook op, ja. op de... Dat was speciaal een huis voor ons. En uh, je had daar de, ook de leiding. Dus je moest ook uh, zorgen dat alles natuurlijk in goede banen geleid werd. En uh, dan deed je automatisch mee uh, aan, aan de gezelligheid. Dat... Vanuit die gezelligheid komen we bij het carnaval. Daar heb jij ook een rol in gespeeld. En niet zo kleintje. Hoe is dat gekomen? Heel goed. Uh, hele goede vraag. Uh, destijds. Uh, door meneer Pas werd gerund het uh, badhotel. Uh, meneer... Dat ligt naast uh, zeg maar het casino nu. Ja, het casino. Dat was toen. Zijn uh, ja, En uh, het badhotel... Uh, wat ik net al zei, werd gerund door meneer Van der Pas. En meneer Van der Pas die wilde het carnaval naar Zandvoort halen. Dus die organiseerde een enorme carnavalsavond. Die haalde uit het zuiden raden van Elf enzovoort. En, en zo werd het carnaval in Zandvoort geïntroduceerd. Hoe kwam jij er dan bij? Nou, in die periode kwam ik er nog niet meteen bij. Maar uh, ik was lid van de Societei Duistergas. En de Societei Duistergas die pakte dat op. Die hebben gezegd, die waren nogal vooruitstrevend. Maar die zaten op de Noordboulevard in Ries, Duistergast. Ik weet niet of ze daar. Nee, uh, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, bij Waterdrinker okay. zaten wij. Die hebben op diverse locaties gezeten. Maar Duistergast begon dus met de organisatie van het Carnaval Zandvoort. En dat is een enorme happening geworden. Wat was jouw rol toen? Nog in het begin niks. De eerste prins was geloof ik Edo van We kregen Kees Visser, we kregen Joop Lels. En toen werd er gevraagd door het bestuur van uh, Duistergas. Moest je luisteren, Wim de Buiser, die zou prins Carnaval worden. Op het laatste moment zei hij af: Wim, wil jij het overnemen? Nou ja, vooruit, dan moet het maar. Ja, alleen kan je niks, maar met de steun van elkaar... Wist je iets van je rol uh, als Prins Carnaval? Nou ja, ik heb natuurlijk in het zuiden uh, gewoond. Een rijden, hele de tijd, de En ik heb in Venlo al uh, na de oorlog het carnaval meegemaakt. Dus uh, vanaf school al uh, en, enzovoort. En vanaf uh, mijn middelbare schoolperiode kende ik natuurlijk het carnaval. Want het was ook altijd het moment om uh, met een paar leuke meisjes op stap te gaan. Willem, als ik carnavalsmuziek hoor en ik zie jou, dan zie ik opeens alles bewegen. Je verandert onmiddellijk. We gaan even luisteren. Hoi, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe. Kille kille hop sasas, koeit koeit koeit, kille kille koeit, kille kille, kille kille hop sasas. Op het carnaval geen centje pijn, kun je nog volop in de olie zijn. Word je voor de longen vlees, het Arabier is er weer best, dwag de zorgen naast je neer. Dat we, zien we, zien we, zien we, dat zien we morgen dan wel weer. Hey, koeit. Kijk, kijk, kila kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kila kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, hoe weet koe hoe weet ik, kille weet koe hoe weet Op het carnaval ik, hoe weet de mens van ik, Hoezo weet ik, hoe weet ik, hoe komt toch nooit op de hoe als ik, hoe weet ik,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 Ik wil hem eigenlijk gaan afkondigen, maar ik wil even vragen aan uh, meneer Buchel: van wie was dit? Dat was uh, Fors Boucher. Dat had te maken, dacht ik, met de oliecrisis, hè? Ja, kiele kiele koe Ja, gaf heel veel ja. rellen op dat moment. Ja. Maar het uh, is jammer dat we geen televisie hier in de studio hebben. Luisteraars, als u kijkt naar Willem Buchel dan... Het gebeurt inderdaad. Alles beweegt bij hem, armen omhoog. En hij zit te genieten van de kranifalsmuziek. Uh, Willem... Je had een, een vaste assistent in al die jaren, Bo. Een, een, een man die een feest kan maken. Ja, maar zover... was het natuurlijk nog niet, want we hadden het net over het ontstaan van het carnaval. Ja. En eh, Bo is natuurlijk veel later gekomen, want wat gebeurde er? Bo die was werkzaam bij Leo Duivenvoorde, Hotel voor We zullen zeggen wie is Bo, Boudewijn... Duivenvoorde, dus, kijk. En eh, Boudewijn, dus Bo, was werkzaam bij eh, Hotel Keur, bij Lea En wij hadden destijds eh, de gewoonte... Uh, vekke Bouwkens, Dick van de Nulft... en, en Jaap van der Werf, de melkboer... om daar eventjes gezellig uh, een uurtje op het terrasje te zitten... en eventjes een borreltje te pakken. Soms werd dat borreltje niet te veel... Jaap van de Werf is uh, zijn melkkar niet meer terug te vinden. Dus ze we moesten weer zeggen waar zijn melkkar stond. Dat was echt... En Bo, die bediende ons... en die zegt tegen mij uh, op een gegeven moment... Hij zegt, ik zou ook zo graag in dat carnaval mee willen doen, hè. Ik zeg, ja, ik zeg, dan moet je toch van onderaf af aan beginnen. Ik zeg maar... Uh, we weten een hele leuke functie voor jou. Dus hij werd taboometer van de boerenkapel. De bekende boerenkapel. En eh, eh, zo is Bo, en dat was een figuur apart natuurlijk, hoe hij zich al kledde enzovoort. Dus iedereen lag al in de deuk als ze Bo zagen, laat staan als ze die boerenkapel zagen. Dat was altijd geweldig. Later, wat hij dus graag wilde, is hij ook prins carnaval geworden. Nou, een van de beste die we ooit hebben gehad. Want iedereen kent Bo en heeft altijd uh, grappen en rollen, Dus dat was, uh, dat was een geweldige gebeurtenis voor, uh, voor het scharregat. Jammer, was... jammer dat het niet meer bestaat. Ja, het, het ging niet meer. Je hebt de mentaliteit niet meer. Maar de mentaliteit ook van de jeugd is natuurlijk enorm veranderd. Als ze gedronken wordt en er wordt vernield enzovoort. Dat, dat kan natuurlijk niet in, in de horeca. Dat, dat past niet. En dat gebeurt in het zuiden ook hoor. Maar ze hebben allemaal uh, veiligheidsmensen. Noem maar maar op. Maar uh, als je een feest viert. Dan is het niet de bedoeling dat je rottigheid krijgt. Maar dat het gezellig is. We luisteren nog even naar het carnaval. Op je zien is dat Speel maar verder, als maar verder. Honky tonky pianissie, op je zien is dat want we gaan nog niet naar huis. Je hebt zo van Waar muzikanten zwoegen tots morgens vroeg al is er niemand in de zaak Dan heb je ook degene Die snel de benen nemen Waar niet naar wordt geluisterd Want dat heb je vaak Maar in de dolle olifant Dat groepie op de hoek Kun je doorgaan tot het einde Voor een slot die per verzoek Want we gaan nog niet naar huis Ja daar speelt Toetse Jantje, een aardig muzikantje Hij speelt de sterren naar beneden voor een slokje drank Een hele nacht te smoeken, maar hij doet het met genoegen Wonkie tonkie voor een jonkie, nee geen dank Maar in de dolle olie van dat groen op de hoek Kun je doorgaan tot het einde voor een slokje per verzoek Stil maar verder, als maar verder Donkie donkie bianissie, op je zin is een Want we gaan op. De vingers hebt begeven, dan ziet hij geen verschil meer tussen zwart en wit. Wij wensen hem wat rusten, ja. want hij zal wel niets meer lusten. Ja. Ja. Maar het is toch wel een jongen waar veel pit in zit. Maar in de dolle oliepant, dat hij op de hoek. Kun je doorgaan tot het einde, maar ook eens valt daar het doek. Nico Haak en de Paniekzaaiers met Honky, tonky Pianisi. Ja, en, uh, ik hoorde dat. Echt een carnavalsnummer dat heb ik begrepen in van, uh, van meneer Buchel. Ja, dat is weer een tijdje geleden hoor. Ja, ja Nico Haak is ook in Duisterras geweest. Heeft daar ook op getreden. Heb je zijn handtekening? Nee. Oh. Is niet nodig. He, mijn handtekening ook niet. <laughs> <laughs> en u hoort, luisteraars, we zijn in gesprek met Willem Buchel. Um, Willem, we komen tegen het einde van dit uurtje, wat gaat snel. En ik heb je net al gezegd, we hebben 80% van al je werkzaamheden niet genoemd. Want je hebt het ongelooflijk veel gedaan. Uh, al je ervaringen, je reizen naar het buitenland. Uh, de scholen, uh, de leerlingen die je hebt gehad, je hebt ook opvoedkunde gegeven aan de jeugd. Als het nodig was, weken structuur bij blijven. Uh, we gaan even terug naar je laatste functie. een van je laatste functies. Voorzitter van de Sportraad Sonvoort. Uh, mensen denken van, nou, dat is zit achter het bureau... maar jij was heel actief als voorzitter van de sportraad. Want je ging overal naartoe. Ja, dat klopt. Uh, ik heb uh, zeven jaar uh, als voorzitter uh, bijzonder prettig gewerkt in de sportraad. We hebben in die sportraad uh, met uh, onder andere Ben Zonneveld... en Joop van Ness en Leo Misebeek... hebben we heel veel bereikt uh, voor het Zandvoortse. Uh, op sportgebied dus... En uh, ik vond als voorzitter... en ik had er natuurlijk de tijd voor als je niet meer, niet meer werkt... om toch overal naartoe te gaan. Dus naar alle evenementen, school evenementen, uh, uh, zoals nu geweest is, de avondvierdaagse, zwemvierdaagse... ja, ik vond je moest overal je gezicht laten zien. Bij alle evenementen, ook bij de, bij, bij de zeilclub uh, kwamen we. En uh, ja, dat is belangrijk. En dan weet je ook wat er allemaal leeft. En uh, heel belangrijk... Wat wij voor elkaar gekregen hebben dat is de nieuwe Jeux de Boelbaan die hebben we iedere maand hebben we die op de agenda gezet en uh, op een gegeven ogenblik uh, zijn we dus naar een stukje grond gaan zoeken en dat hebben we gevonden bij uh, de EMM nu de schietbaan en, uh, nog hè Willem? Uh, ja de schietbaan ja dat is een uh, dat is uh, niet zo goed gegaan de schietbaan maar hij komt er ik, uh, ik denk het wel maar je hebt uh, ja overal kun je tegenwoordig tegen ageren hè tegen overlasten tegen een bloemetje... en een plantje en een, en een vogeltje. En waarschijnlijk wel terecht, maar het moet wel... normaal zijn. Willem, als je nu terugkijkt en je kijkt nu... naar de jeugd van Zandvoort. Uh, hoe is het dan gesteld met sportaccommodaties... en sports onder de jeugd? Jij ja. met je levenservaring... wat voor tips, wat voor aanbevelingen... zou je ik, kunnen... geven? Uh, ik vind... Uh, Zandvoort heeft een, uh, een rijk... Uh, uh, sportgebeuren. Denk maar aan het aan, aan voetbal... Uh. Uh, bijvoorbeeld puppies van 4 van en 5 jaar hebben we er al 50 die uh, spelen. Uh, we hebben in de 350, ik zeg we, maar dat is dus de SV Zand voor 350 uh, jeugdige voetballetjes. Denk aan de, aan de hockeyclub en uh, dan de accommodaties. Er is nu net weer een nieuwe, uh, in het uh, LDC, een nieuwe sportzaal gekomen. Ik heb hem gezien. Uh, die ziet er fa fantastisch uit. Dus uh, accommodatie uh, vind ik uh, is er genoeg. Er kan gezwommen worden. er kan gesport worden. Dat, op alle mogelijke gebieden. Er uh, er is zoveel te doen in Zandvoort, dat is echt onvoorstelbaar. Denk maar aan, bijvoorbeeld aan de meneesjes. Je kan hier heerlijk paardrijden, eh, ook dus voor de jeugd. En eh, nou ja, in mijn oude sportschool, wat nu Canemieu is... daar wordt ook eh, druk gebruik gemaakt dus van het eh, jeugdjudo-onderwijs. En eh, het jeugdjudo-onderwijs, dat is eh, fantastisch natuurlijk... ook eh, ten aanzien van, van de vorming van het kind... Leren van beheersing en acceptatie en beleefdheidsvormen. En dat is heel belangrijk voor de jeugd. Een ik. structuur ook aanbrengen. Sport is daar belangrijk in. Structuur aanbrengen bij de jeugd die anders misschien uit de boot valt... Ja, uh, dat is, uh, dat, daar kun je ze moeilijk over oordelen. Hè? Maar op een gegeven moment, Sportservice uh, Noord-Holland... die heeft uh, door Yvonne van Gennep, medewerker van Yvonne van Gennep... die in Zandvoort woonde, is een sportpas gekomen. Sportpas die gaat dus via de, de scholen. En de kinderen kunnen met alle sporten kunnen ze kennis maken. En uh, dat wordt dus ook gestimuleerd door de sportraad. Dus dat is uh, heel, heel belangrijk. Wat is de rol van ouders uh, bij uh, Sport voor Kinderen? Ja, dat, dat zie je natuurlijk. Dat is al de begeleiding. De ouders die gaan uh, overal mee, uh, mee naartoe waar de kinderen moeten, moeten sporten. In zoverre dat ze kunnen natuurlijk. Want ook uh, uh, het ouderschap ten opzichte van vroeger, van mijn tijd, is natuurlijk enorm veranderd. He? Moeder werkt tegenwoordig ook. En ze moeten toch allemaal maar tijd vinden om ook uh, nog de kinderen te begeleiden. En dat wordt gedaan hoor. Met, uh, ik zie dat uh, het is zo verschrikkelijk druk is met ouders als ik alleen al het voetballen zie. Die hele uh, parkeerplaats staat vol met auto's. Dus de opa's, de oma's, de vaders en de moeders die staan toch allemaal hun kinderen aan te moederen. En dat zie je bij, bij de hockey en dat uh, zie je op de tennisclub. Uh, kortom, bij het zwemmen, je ziet het overal, dat is echt uh, ja, dat is goed. Nu hebben we het over kinderen gehad, maar wat denk je van beweging voor ouderen? Uh, dat daarvoor is uh, onder andere kijk de ouderen bewegen heel veel voor, want ze tennen ze bijvoorbeeld tot uh, op hoge leeftijd en uh, uh, ze golven momenteel heel veel. De mensen dus die niet meer werken en die vinden het leuk om een balletje te slaan. Die zijn lekker bezig met, met, met zichzelf. Dat is, uh, dat is fantastisch. En je hebt het GALM project heb je is opgezet op gegeven door de Sportservice uh, Noord-Holland. En uh, daar worden ouderen opgewezen wat ze allemaal kunnen doen. Die worden getest wat ze kunnen doen... wat voor hun het beste is. En ouderen die kunnen wandelen... ze kunnen fietsen en ze kunnen zwemmen... en ze kunnen tennissen en, en, en noem maar op... gelang de mogelijkheden die ze hebben... als ze ouder zijn. Ja, want als ik naar jou kijk... dan zie je er nog steeds enorm jong uit. Ja, maar ik kan al heel lang door eh, ernstige eh, knieblessuren... kan ik niet meer tennissen. Dat vind ik heel erg. Dat vind ik echt heel erg. Het lopen gaat ook niet meer zo geweldig. Nou ja, dan pak ik de fiets. Dan kan ik lekker een eindje fietsen. Ja. Weet je? Dus en, uh, voor alles is een oplossing? Voor alles is een oplossing. En je moet alleen zorgen... en dat merk ik aan mezelf... omdat ik natuurlijk altijd in de sport heb gezeten. En, en, vanaf vroeger al. En mijn militaire dienst. En, CEO's, en, en mijn hele beroep, noem maar op. Maar uh, je moet zorgen dat je niet gemakzuchtig wordt. Dat je dus toch... plezier hebt... In, in bepaalde dingen om te doen voor jezelf. Dus vooral bewegen. Veel bewegen. En je niet opsluiten, maar naar buiten toe. Ja, zonder meer. zonder meer. Heb je nog een laatste tip voor de gemeente Zandvoet voor de politiek? Oh, dat is een, een, een moeilijke vraag. Ik ben namelijk niet zo politiek uh, ingesteld. Ik, uh, ja, laatste tip. Ik weet, er uh, komt een kunstgrasveld voor de SV Zandvoort en, en, en dat vind ik geweldig. Dat vind ik geweldig. Dus uh, dat is nodig. Daar, ja, dat is nodig. Nou, dat geeft zo'n accommodatie... Eh, dat geeft weer een heel ander aanzien. De kunstgrasvelden zijn tegenwoordig zo goed. En eh, dan ziet zo'n accommodatie van... ik praat er weer over de SV Zandvoort. maar die hebben een prachtige accommodatie. Hè? En eh, eh, politiek gezien... Eh, ja, heb ik nog wel eventjes een opmerking. Uh, een samenvoeging... op een gegeven ogenblik... Van de verenigingen bijvoorbeeld in een gebouw van de SV Zandvoort. De hockeyclub, het gebouw is niet meer geweldig. De handbal, dat gebouw staat ook zo kalmpjes aan op instorten. Een omni vereniging maken. In ieder geval één bestuur. Dat is juist, juist één bestuur. En een omnivereniging en een gebouw. Dan bereik je bijvoorbeeld de SV Zandvoort uit. En uh, daar kun je kinderopvang en, en studieopvang. En, en alles kun je daar uh, gaan maken. En dan heb je één punt. En waar nu de handbal is, dan kun je een parkeergelegenheid maken. Want een parkeergelegenheid, de hockey, uh, die kan eventueel nog uitbreiden. Maar uh, dat oude gebouw. Ja, dat staat er al zo lang. Dat, dat is niet meer van deze tijd. En dan zou ik het geweldig vinden als je daar één, één gebouw hebt en één omnivereniging. Dat zou ik geweldig vinden. Willem, geweldig dat je dit zegt. En het zal ook gebeuren ook, want het kan niet anders. Uh, dit was een heel bijzonder programma, ZFM oud zandvoort En ik ben hier zeer erkentelijk dat je hier naartoe bent gekomen. Uh, jouw naam is uh, bekend in Zonsvoort. Die is beroemd in Zonsvoort. Ook daarbuiten, dat weet ik. Uh, je naam gaat steeds verder. Want uh, er is een uh, budo-vereniging Zandam Hikai. En die heeft het Willem-Buschel-toernooi elk jaar. Uh, weet je dat trouwens? Nee, het is niet bij Hikai. Er is een uh, besloten destijds. toen ik uh, de 7e Dan gaat uh, ontving. om een Wim Buzel toernooi. te organiseren in Beverwijk. Van Beverwijk. Jaarlijks. Ja. Jaarlijks. En uh, dat komt er ook omdat ik al die jaren altijd scheidsrechts opgeleid heb hier in Noord-Holland. Niet alleen in Nederland, maar specifiek in Noord-Holland. En daarvoor hebben ze het Wim Buzel uh, toernooi in leven geroepen. En het is voor jeugd, jongens en meisjes van uh, uh, 10, 11, 12, 13 jaar... om die officieel kennis te laten maken met het wedstrijdwezen. Dus met echte scheidsrechts en, en noem maar, maar op. Alles wat erbij is. En het is uh, natuurlijk, uh... Ik bedoel, maar jouw naam gaat zo verder. Ja, ja, op een gegeven moment houdt die naam ook een keer op. Ik heb gelukkig nog zonen die ook die naam hebben. Want uh, ik heb uh, bijvoorbeeld uh, Rob en uh, Mark... die zijn trainer van, uh, van Bloemendaal, van voetballen. En dat gaat ook goed. Bloemen... Ja, maar ik heb het over Willem Buschel. Ja, ja ik heb er nog één hoor, die Willem heet. Dat is ook een enorme sport, joh. Je bent een bijzonder mens, uh, Willem. Bedankt voor je komst uh, naar de studio toe. Eén uh, uur was te kort... We ja. hadden hier een dag van kunnen vullen. Ja. Ja. Want je hebt zoveel gedaan ja. voor de maatschappij. Ja. Zoveel goeds. Enorm bedankt. Ja, graag gedaan. Dit was het eh, programma ZFM Oud Zondvoort. Onze gast vandaag dag was, Willem Buchel. Volgende week, dan kunt u ons weer horen van 12 tot 1. En dan is de gast hier, Rax Rudolfus. Met een heel verhaal over het Zondvoorts Waarvan zij de oprichter was. En dat begeleid heeft eh, tot het laatste tromgeroffel aan toe. Rax Rudolfus, volgende week zaterdag 12 uur in het programma ZFM. Ik wens u een heel fijn Pinkster Weekend toe. Dit was Pieter Jouwstra. Voor de techniek en de muziek was verantwoordelijk Kordraaier. Dank jullie wel en tot volgende week.